11 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. President Obama gaat steun zoeken in het Amerikaanse congres... voor een militaire actie tegen Syrië. Dat betekent dat er de komende dagen nog geen aanval zal komen. Waarschijnlijk komen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... pas bijeen in de week van 9 september. Op een persconferentie zei Obama dat hij heeft besloten... dat er een aanval op Syrië moet komen. Een beperkte actie met een duidelijk einde. Hij heeft daarvoor geen toestemming nodig van het congres... maar hij zei dat hij die steun wel wil hebben. De Britse premier Cameron meldde op Twitter dat hij Obama's afweging begrijpt en dat hij hem steunt. En de Franse president Hollande heeft Obama telefonisch laten weten dat Frankrijk vastbesloten blijft om actie tegen Syrië te ondernemen. Politici in Frankrijk willen nu dat Hollande het voorbeeld van Obama volgt en ook toestemming gaat vragen aan het parlement. Het kan nog weken duren voordat de uitkomst bekend is van het VN-onderzoek naar het gebruik van gifgas in Syrië. De monsters uit Syrië kwamen vanmiddag aan op het hoofdkantoor van de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Ze zullen nu in verschillende laboratoria worden onderzocht. Dat kan tot drie weken duren. De brandweer begint vat te krijgen op de enorme bosbrand in Californië. Een derde van de brand is onder controle en tientallen brandweermannen zijn naar huis gestuurd. Ook mogen de bewoners van drie geëvacueerde dorpen terug naar huis... Er zijn nog altijd 4800 brandweermannen actief in het gebied. en Een aantal dorpen blijft ontruimd. De brand in Californië heeft een gebied verwoest... dat bijna net zo groot is als de Veluwe. Ook een deel van het Yosemite National Park is in vlammen opgegaan. De leider van de moslimbroederschap in Egypte... heeft in zijn cel een hartaanval gehad. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. 70-jarige Mohammed Badi werd op 20 augustus opgepakt omdat hij zou hebben aangezet tot geweld. In de week daarvoor vielen bij politieke confrontaties in Egypte honderden doden. De premier van Jemen heeft een aanslag overleefd. In de hoofdstad Sanaa werd hij vanuit een auto beschoten, maar hij bleef ongedeerd. Beveiligers schoten terug, maar de aanvaller wist te ontkomen. Premier Basintwa was lange tijd lid van de oppositie in Jemen. Eind 2011, na het vertrek van president Saleh, werd hij benoemd tot premier. Judoka Henk Grol is er opnieuw niet in geslaagd wereldkampioen te worden. Op het WK Judo in Rio de Janeiro verloor hij de finale... in de categorie tot 100 kilo van Elgan Mamadov uit Azerbeidzjan. Het is de derde keer dat Grol zilver wint op een WK. Eerder deed hij dat in 2009 en 2010. PSV heeft op zijn eeuwfeest punten laten liggen in Leeuwarden. Tegen Cambuur bleven de Eindhovenaren steken op 0-0. Vandaag bestaat PSV exact 100 jaar. Eerder op de avond speelde FC Twente thuis met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. Go Ahead Eagles boekte zijn tweede zegen van het seizoen... met een 4-1 overwinning bij RKC Waalwijk. En Heracles won thuis met 1-0 van ADO Den Haag. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht alleen in het noorden kans op een bui. Minima tussen de 8 en 13 graden. Morgen veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt dan hooguit 19 graden. Na het weekend meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Max van Wezel. En nu kijken of Frankrijk, Turkije en Denemarken het alleen aandurven. Welkom bij het oog met de door Obama tot nader order uitgestelde wraakactie tegen Syrië. En in Duitsland moet Peer Stijnbruck van de SPD het opnemen tegen de succesvolle Angela Merkel. Wat zijn zijn kansen? Het oog neemt afscheid van zijn politieke talenten van het afgelopen jaar. Vanavond het exitgesprek met VVD'er Mark Verheijen. Kunt u een bronsig edelhert nadoen? Morgen is het eerste Enka Burle. En de muziek staat in het teken van de manuscripta... De opening van het boekenjaar. Maar nu is het nieuws. Zaterdag 31 augustus. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. Even leek het erop dat president Obama een onmiddellijke aanval op Syrië aankondigde, maar toen maakte de Amerikaanse president een voorbehoud. Moreover, the Chairman has indicated to me that our capacity to execute this mission is not time sensitive. It will be effective tomorrow of next week, of een month from now. En later werd duidelijk waarom. Obama gaat toestemming voor een aanval vragen aan het congres. Dat is waarom ik een tweede beslissing heb gemaakt. Ik zal autorisatie voor de gebruik van de Amerikaanse representaties... in het congres. De Russische president Poetin vroeg de Amerikanen eerder vandaag... om de bewijzen die ze beweren te hebben... eerst voor te leggen aan de Verenigde Naties. Ze zeggen dat er zo'n uitzendingen zijn... Ну пусть тогда они их предъявят инспекторам ООН и в Совет безопасности. Если Maar de VN zijn juist door het optreden van de Russen een verlamde organisatie geworden stelt Obama. What's the purpose of the international system that we've built if a prohibition on the use of chemical weapons that has been agreed to by the governments of 98% of the world's people is not enforced. Ondertussen gaan de VN inspecteurs door met hun onderzoek. Ze zijn inmiddels in Nederland geland en de monsters die ze hebben genomen worden mogelijk bij TNO onderzocht. TNO heeft ook methoden om het bloed te onderzoeken en om het zenuwgas in vrij te maken ontwikkeld. En heeft die doorverkocht, aan alle, onder andere aan de Verenigde Staten, om dat te kunnen doen. En dan de rest van het nieuws. Ook in Nederland zijn voetbalwedstrijden gemanipuleerd. Meerdere malen zelfs ontdekte de Duitse justitie bij het afluisteren van gesprekken. En aufgrund der auswertung der Gespräche sind wir zu einem Ergebnis gekommen, dass wir insgesamt aus dem Jahre 2009 vier manipulierte Spiele von Holländischen Mannschaften haben. Vaak draait het erom dat de scheidsrechter op de een of andere manier de wedstrijd beïnvloeden Das heißt also, dass auch teilweise auf Schiedsrichter eingewirkt worden ist, um Spiele zu verändern, um Ergebnisse dann wunschgemäß uh, herstellen zu können. Und da sind auch unseres Erachtens Niederländische Mannschaften durchgeschädigt worden. Je hoeft geen profvoetballer te zijn om op een hoog niveau te spelen. Dat bewijzen ze bij de Utrechtse amateurs van Faya Lobby KDS. Hun veld ligt namelijk op 9 meter hoogte op een dak van een Ikea-parkeergarage. De voorzitter moet nog steeds aan het idee wennen. Toen ik het eerste keer hoorde, ik serieus, dacht ik dat het een verlaten in april grap was. En ook de mensen die een Björn of een Billy kwamen scoren, vinden het maar een raar idee. Het enige idee wat zich op dit moment boven uw hoofd afspeelt. Nee, geen flauw idee. Een voetbalwedstrijd. Echt waar? Ja, ik vind het heel vreemd, ja. Dat, uh, dat dat kan. Dat was nieuws vandaag op Radio tv. Het nieuwe boekenseizoen is van start gegaan. En dat is reden voor ons om dit uur de muziek uit te laten kiezen door schrijvers. We luisteren vanavond naar hun muzikale inspiratiebronnen. En de eerste is Frank Westerman. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Draai je muziek tijdens het schrijven, Frank? Nee, niet tijdens het schrijven. Maar uh, wel uh, de dus de, de, de momenten dat ik eventjes uh, van mijn bureau opsta... en uit het raam kijk of uh, rek en strek oefeningen doe. Je hebt een uh, tamelijk lugubere plaat voor ons uitgekozen. We gaan hem straks draaien. Uh, komt dat overeen met de strekking van je nieuwe boek, Stik Vallei? Ja, maar het is ook een hele mooie plaat. Uh, het is, dat, precies die, die combinatie tussen het uh, lugubere... als je goed beluistert, dan uh, denk je van... nou erger kan niet. En tegelijkertijd is het, is het bewier ook een Ik heb het over Nick Cave en uh, Where the Wild Roses Grow. En ja, dat komt... Um, ja, dat, dat was ook... Daarom heb ik het heel vaak gedraaid. Ik, ik schrijf over iets heel macabers. En, en tegelijkertijd is daar ook weer iets heel moois uit voorgekomen. En uh, uh, ik schrijf geen romans, het is waar gebeurd... Uh, ik, ben, ik heb nu een boek en dat gaat over. Het heet Stikvallei en dat gaat over een vallei in. Uh, in. in tenminste daar, de, de, het gegeven dat het in een uh, vallei in uh, West-Afrika op een dag 25 jaar geleden al het leven is uitgestorven. Uh, mensen en dieren uh, bijna 2000 mensen, alle dieren echt. En er was geen schade en geen ravage en geen. Ja. De, alles was intact, behalve dat dus, dus uh, iedereen en alle dieren dood uh, lagen waar ze op dat moment waren. En, en, en ik wil weten wat er gebeurd is en, uh, en tegelijkertijd wil ik weten wat voor verhalen uh, zich in die afgelopen 25 jaar hebben, hebben ontwikkeld. Um, daar ben ik eigenlijk naar op zoek gegaan. En dat, dat, dat is, dat is, dat, daarom paste het mooi, uh, de, de, de, de muziek van uh, Nick Keef de Stem. Het is een duet met Cardi Minogue. En dat is ook heel erg mooi, dat, uh, dat perspectiefwisselen van, van, van deze ballade. Uh, Je boek komt uh, eind oktober uit. Hè? En uh, we gaan luisteren naar Where the Wild Roses Grow. Prima. first day I saw her, I knew she was the one She stared in my eyes and smiled for her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first band of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 The wind lied as a thief and I kissed her goodbye Said all beauty must die And I leant down and planted a rose between her teeth They call me the wild rose But my name was a day Where the Wild Roses Grove van Nick Cave en Kylie Minogue. En dat draait Frank Westerman om zich op te laden... als hij lugubre passages voor zijn nieuwe boek moet schrijven. Een nieuwe boek dat eind oktober uitkomt. Obama kan elk moment Syrië bombarderen. Alles staat klaar. Alleen dat gaat hij niet doen. Hij gaat eerst vragen wat het congres ervan vindt. Wat moeten we Vinden van die bijzondere wending die het Syrië-conflict vandaag nam? Ik praat daarover met twee gasten. Correspondent in Washington Wessel de Jong en hier in Hilversum Amerika-deskundige Willem Post. Altijd van harte welkom. Goedenavond. Wessel, eerst jij? Ja. ja. Gisteren zat ik tv te kijken naar de minister van Buitenlandse Zaken, erg strijdlustige John Kerry. Vandaag een veel terughoudender president Obama. Wat is er veranderd in die 24 uur? Ja, Obama is natuurlijk de afgelopen dagen in toenemende mate alleen komen te staan. Hè. De Britten haakten af. De weerstand in zijn eigen partij groeit, ook bij gematigde democratische congresleden. Hè. En ook 80% van de bevolking wil inmiddels dat hij het congres raadpleegt. Bleek uit een opiniepeiling gisteren. Nou ja, de VN werkt niet mee. En de militairen, zijn chef-staf, zegt. Ja, een paar dagen uitstel, dat maakt nou ook niks uit. Wat het effect van zo'n aanval betreft. Dus het is allemaal uit te leggen, deze verandering. Maar dat maakt het toch niet minder verrassend en spectaculair. Willem Post. Een expert zegt dan, dit had ik al verwacht. <laughs> nou, dan was, was ik toch wel een bijzondere expert geweest. Want dit was echt een verrassing, moet ik zeggen. Ja, Obama heeft zich... Uh... Op het laatste moment bedacht. Hè. Een, een aanval was aanstaande. De Amerikaanse pers sprak al van een weekend war. Dat is dus niet gebeurd. En, en wat Wessel zegt, ja, dat, dat, dat, dat zag ik ook gebeuren. De eenzaamheid uh, van Obama. Hè. De Veiligheidsraad uh, ging niet mee. De internationale coalitie, die toch eigenlijk heel schabel was. Hè. Uh, Engeland, Groot-Brittannië viel af. Frankrijk, hè. de bondgenoot. Uh, Australië. En, en Turkije, ja, dan, dan wel wat politieke steun. Maar De verder, Denen zijn er nog. Ja, dus dat was. Ja, dat, dan je moet je als politicus wel heel erg uitkijken. Zeker in zulke omstandigheden. Uh, dat je niet in een isolement komt te verkeren. En, en wat dat, zegt dit over Obama's positie in binnen- en buitenland? Nou, ik vind toch dat die positie wel wat beschadigd is. Hè, want uh, Obama hoeft dit helemaal niet te doen. Hij hoeft niet naar het congres. Dit, uh, hij heeft nu juist uitdrukkelijk gezegd. Twee dagen, drie dagen. Uh, het is een hele beperkte militaire actie. Uh, er is geen sprake van een war, want dan zou je natuurlijk wel naar het congres moeten. Alleen het congres mag een oorlogsverklaring afgeven. Dus ja, presidenten als Reagan, uh, Clinton, uh, Bush... Ja, Bush zeker. Uh, en, en, maar ook de eerste Bush, ja, die trokken zich van het congres wat dat betreft weinig aan... Dus je kunt ook wel zeggen dat ja, die, die sterke positie van de Amerikaanse president op, op buitenlands terrein... Ja, die wordt toch wel iets wat ondermijnd door zo'n gang naar het congres. Je kunt ook zeggen, wat prachtig toch dat de Amerikaanse president nu naar het congres gaat. Maar het is wel natuurlijk met een, zekere, met een zekere dwang in de rug dat de president deze terugtrekkende beweging maakt. Wessel, wanneer gaat het congres daarover praten? Nou, het, het huis van de, afgevaardigde, waar heb je? de Senaat en het huis van de Afgevaardigde. Het huis van Afgevaardigden heeft in ieder geval al duidelijk gemaakt dat ze niet eerder terugkomen van het reces. Dus die gaan pas praten vanaf 9 september. Maar goed, het, de senaat komt wellicht eerder terug van, van, van het reces. Dus dat debat zou je al van de week kunnen verwachten. Maar de ogen zijn natuurlijk het sterkst gericht op het huis. Willem, denk je dat er oneenigheid binnen de Amerikaanse regering is? Het, er is de, de hele dag uh, beraad geweest tussen Obama, Kerry, Chuck Hagel... de minister van Defensie en de veiligheidsadviseurs. Wat zou daar gebeurd zijn? Ja, nou, er is in ieder geval heel erg gediscussieerd. De, de, de meningen, uh, die, die, die zijn echt uh, ja, toch verschillend, denk ik. Uh, het viel mij ook wel op... Ook wat ongebruikelijk dat Kerry met name als minister van Buitenlandse Zaken... het voortouw nam in toch hele pittige aanvallen richting, richting Syrië en ook... Op die morele trom... Waar het de... leger veel terughoudender lijkt ja, te zijn. Ja, daar waar je bijvoorbeeld in de, in de Bush-periode... de minister van Defensie nogal het voortouw zag nemen... tijdens allerlei persconferenties. En om ook het sentiment een beetje aan te wakkeren. Dus het lijkt erop. Eh, ook ook de, de chef van de staven, hè, eh, generaal Dempsey... heeft iets eerder al gezegd. Van, ik, zie, ik zie het eigenlijk ook niet zitten, zo'n militaire interventies. Die laten wel weer wat op teruggekomen. Moeten ze weer zijn mond inhouden natuurlijk. Eh, maar er, er is wel zeker sprake van enige oneenigheid... Ja, en met name, en ik denk dat Obama zich daar ja, iets wat op verkeken heeft, onder de Amerikaanse bevolking ook. oorlogsmoeheid. Ze zullen gedachten hebben in eerste instantie van ja, maar dit is natuurlijk uh, de morele verontwaardiging ten top die we hier in Amerika hebben bij zo'n grote chemische aanval. En, en, en we hebben het volk achter ons. Ja. En waar Obama zich misschien ook iets in verslikt heeft... John McCain hè, sprak een week geleden, notabene als republikein... in hele felle bewoordingen dat Obama toch vooral Syrië moest aanvallen. Hè, en dat, uh, ja, dat blijkt nu toch wel zo te zijn, dat ja, McCain niet iedere republikein meekrijgt. Er is ook ja. een hele factie, vooral van de Libertijnse republikeinen... die helemaal niet staan te trappelen. wel. Uh, je zei al, de ogen zijn nu gericht op het uh, Huis van Afgevaardigden. De Senaat heeft een democratische meerderheid, het uh, huis een ja. republikeinse. Hoe, hoe ligt dat volgens jou bij die republikeinen? Ja, het ziet er niet zo goed uit in het huis, toch? Inderdaad, een republikeinse meerderheid, maar... Eigenlijk veel lastiger nog natuurlijk dat ook veel democraten in dat huis zijn tegen een aanval. En dus inderdaad, wat, wat, wat Willem ook zegt, een meerderheid van de Amerikaanse bevolking... ja dat kunnen die gedelegeerden natuurlijk, die parlementariërs, kunnen dat niet in de wind slaan. Dus dat ga je terugzien. Maar dat betekent allemaal niet dat het toch voorspelbaar gaat worden, hoor, hoe dat gaat lopen in het huis. Hè. Obama gaat ze natuurlijk voorhouden, die gaat tegen ze zeggen... ja, staan jullie bij mij, steunen jullie mij? Of willen jullie soms een moordenaar als Assad zijn gang laten gaan? Hè. Dus dus de president gaat het huis echt geweldig moreel onder druk zetten. Nou ja, je weet ook niet 9 september. dat is nog een, een eeuwigheid ongeveer natuurlijk in deze, in deze situatie. Je weet natuurlijk nooit wat er in de tussentijd nog in Syrië gaat gebeuren. He, als er weer dat soort video's naar buiten komen zoals de BBC liet zien van zo'n napalmaanval. Ja, wat dat met de publieke opinie gaat doen. Wat dat voor, voor dynamiek gaat zorgen. Dus het, uh, het gaat nog heel spannend worden wat er gaat gebeuren. Het is nog geen gelopen race. Ook al zie je het er inderdaad uh, wat gewoon als je de koppen telt zie je. Er slecht uit. Willem, wat ik toch raar vind is: uh, je gaf een aantal redenen. De VN is uh, niet erg enthousiast, de Engelsen retireerden. Alleen toch heeft John Kerry die felle toespraak gehouden gisteren en houdt Obama nu een andere. Dat was allemaal bekend gisteravond. Ja, het is wel zo dat, uh, dat de indruk nu ontstaat dat Obama. Ja, op wie uiteindelijk uh, de beslissing rust... Hè? in de laatste uren van gedachten veranderd zou zijn... nou ja dat zullen uh, later wellicht historici, misschien eerst nu als journalisten... ik las even iets in de Washington Post hier ook over... die zullen dat uh, verder moeten onderzoeken. Ja, dat is ook wat de schrijft e de Washington Post? Nou, Howard Kurtz, hè, een bekende mediacriticus... Uh, die, die heeft uh, uh, gezegd dat uh, ja, Obama uh, uh, vannacht nog uh, een uurtje in de tuin heeft... rondgewandeld met de chefstaf en uh, dat na die wandeling... Obama in zekere zin tot inkeer is gekomen en heeft gedacht... van ja, ik kan die zaak, je bent toch een soort van advocaat voor jezelf... en voor de rest van de wereld, ik krijg die zaak, ik krijg het niet voor elkaar. En in die zin is Obama vandaag ook wel wat beschadigd. Ik begrijp wat Wessel zegt, hè. die dynamiek, dat moeten we eerst nog maar eens afwachten. Want vergeet niet, nou ben je democrat in het congres... en heb je eigenlijk zoiets van, hè, op 9 september, stel dat dan die vergadering is... heb je eigenlijk zoiets van... Ja, er zijn redenen om de president niet te steunen. Maar ja, als ik hem nu afval. Kijk, Obama wordt natuurlijk oneindig beschadigd als het congres tegen zou stemmen. Ik bedoel, dat zou dan toch. Ja, dan zou zijn eigen. Partij hem ook laten vallen. En dat is iets. Ja, er komt een enorme druk te staan nu op de discussie. Hoe moet dit nu verder? De Engels hebben geritereerd. Oh, Obama maakt nu een terugtrekkende beweging. Moet, moeten de Fransen alleen dan Syrië gaan bombarderen? Nou, je kunt ook nog wel zeggen. Kijk, uh, Assad wordt wel een beetje onder schot gehouden. Hè. Er liggen daar toch een aantal marineschepen. In zekere zin voor de kust. Hè, maar wel wat verder weg. Maar ze kunnen uh, met, met precisie bombardementen toch het een en ander uithalen. Dus ja, kijk. Wat denk je wat Obama zal zeggen als er zat het in zijn hoofd haalt... om nog iets van een hele grote chemische aanval te plegen? Hij is wel gewaarschuwd dat, dat zat. Ik ja. heb het gezegd. Hè? Wessel, uh, denk je dat het er nog van komen gaat... van een Amerikaanse militaire strafexpeditie of wordt uitstel afstel? Ik, ik, ik durf nu helemaal geen voorspellingen meer te doen, dus wel heel gevaarlijk geworden nu. Maar ook als het congres uh, zijn plan wegstemt, dan nog steeds denk ik dat die mogelijkheid er is. Dat heeft hij ook nadrukkelijk ja. gezegd in zijn speech. Ik uh, betekende niet dat er een groot precedent is gezet, zegt hij. Ik kan nog steeds in mijn eentje verder. Maar goed, er zijn ook, uh, er zijn ook analisten die beweren dat Obama nu eindelijk een methode heeft gevonden om zich onder zijn zelf opgelegde rode lijn uit te worstelen. Nou ja, als dat, als als het zo zit, als dat, als dat uh, de achtergrond is, dan gaat er natuurlijk niks gebeuren. Maar het is heel moeilijk om een voorspelling te doen. Mag ik jullie bedanken voor deze analyses. Wessel ja. de Jong en Willem Post. En we gaan terug naar de muziek van Manuscripta, de opening van het boekenjaar. De muziek werd uitgekozen door schrijvers die allemaal binnenkort met hun nieuwe boek komen. En een daarvan is Volkskrantjournalist en auteur Twan Heijmans. Goedenavond Twan. Hallo Max. Uh, jij bent bezig met je boek Pristina, ja. dat verschijnt binnenkort. We hoorden daarnet van Frank Westerman dat hij niet tijdens het schrijven muziek op heeft... maar wel ervoor, om in de stemming te komen. Hoe is dat bij jou? Ik heb het meestal wel opstaan, ja. Uh, behalve als ik me echt heel erg hard moet concentreren, dan zit ik er wel eens uit. Maar ik schrijf, ik schrijf heel vaak in, uh, in de kajuitje van mijn kleine uh, zeilbootje. En het is een soort chaos met overal cd's en uh, boeken... En, nou ja, dan, dan zet ik er steeds een nieuw cd'tje in. En daar gelang mijn uh, stemming of de stemming van mijn hoofdpersonen. En wat voor muziek is dat dan meestal? Het wisselt heel erg. Ik, ik kan enorm genieten van hiphop en van jazz. En, uh, maar ook van klassieke muziek. Ik vind, het moet altijd een enorme ziel hebben, muziek, voor mij. En dat, uh, daar kiest ik een beetje op uit. En in wat voor stemming zijn je hoofdpersonen meestal? Nou, die probeer ik vrolijk te houden. <laughs> het, het, het, het onderwerp is niet heel... Uh, Vrolijk af en toe, dus uh, ik, ik wil vooral een vrolijk en spannend boek schrijven. Uh, en daarom, uh, nou ja, vandaar mijn keuze ook, als ik het al mag zeggen. Ja, het uh, Ik ben eigenlijk helemaal verliefd geworden op een CD van Cody Chestnut, Amerikaanse soulzanger, uh, die eigenlijk net een paar maanden geleden een nieuwe CD heeft, Landing on a Hundred. En dat is zo'n explosie van vrolijkheid. Als ik nou echt doorheen zat, dat heb je wel eens als schrijver dat je echt niet ik weet, weet waar je het zoeken moet dan zet ik dat keihard op. En uh, dat, dat sleepte me er echt uh, uh, de goede kant op. En eigenlijk mijn hoofdpersonen ook, want die, die bleven, bleven vrolijk. <laughs> maar, ik, heb dus, ook, uh, ik heb ook wat research gedaan. Ik begreep dat Cody Chestnut vroeger van de seks en drugs was... maar dat ja. nu voor de heer heeft ingewisseld. Ja, de heer en vooral voor zijn uh, vrouw. Uh, dus hij heeft, uh, zijn vorige CD is al jaren geleden. Die was echt heel heftig en gaat inderdaad over alles wat... Uh, ...wat slecht is en wat hij deed. En zijn nieuwe cd is daar uh, nou, tegenovergestelde van. Hij is heel erg veranderd. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor de hoofdpersoon van mijn boek. Uh, wat een hele strenge, loyale, uh, regelvaste ambtenaar is. Ja. Uh, maar die toch een, uh, nou, ja, een wending in zijn leven krijgt... ...waardoor hij uh, verandert. Moet je, dus je nog niet verklappen hoor. Ik verklap het niet, maar <laughs> ik kan het al wel zeggen. Ik, ben, ik, ben, ik heb Cody net gezien tijd geleden in de, in de Melkweg... En dat is echt, als je de kans krijgt, je moet, je moet er naartoe. Ik, uh, ik ben in de rij gaan staan om een t-shirt en een huk van hem uh, te ontvangen. Ik ga het doen, ik wil ook ja. wel eens vrolijk worden. Welk ja. nummer gaan we van hem horen? Uh, when I Met Thee. En dat, uh, dat is inderdaad, uh, daar bedoelt hij mee dat hij, uh, dat hij de heren heeft ontmoet. Dan ben ik niet zo gelovig, maar uh, het, is, het is een uh, uitermate vrolijk nummer. En ik kan het advies geven: let op de baslijn, die is heel erg mooi. En zet even de radio heel hard aan. Gaan we doen. Okay, dank, dank je, wel. Succes met je boek. Jo, merci. I was walking in darkness with him, no sense of direction, then you came. Came and made a way for me to see. I was walking in darkness with them. no sense of direction, then you came. Chestnut en Till I Met Die. Het vrolijke Till I Met Die. Op verzoek van Van Heimans. wiens boek Pristina over een ambtenaar en een vreemdeling... en wat er allemaal tussen hun gebeurt, binnenkort ook verschijnt. Op 22 september zijn de bondsdagverkiezingen in Duitsland. De vraag is of Angela Merkel van de CDU nog vier jaar verder mag... of dat Peer Steinbrück van de SPD de machtigste vrouw ter wereld gaat verslaan. Morgenavond is het enige rechtstreekse tv-debat tussen de twee titanen. De vraag is dan wie komt het best uit de verf, welke strategie hanteren de kandidaten en wie gaat het het beste doen. We luisteren even naar Peer Steinbrück. Op de gevaar dat hij niet dat geefelt wat ik zeg. Ik heb niet de Absicht om op een golf om te rüsten bij de farten die ik in zo'n auto maken moet. Daar heb ik keinen bock op een op een houtbank te zitten in zo'n auto. Ik suche er nu niet uit of dat ding gepanzerd is. Brechen me permanent die blöden Fingernägel aan die schei ding aan Ja, dat is de SPD-leider en kandidaat Pierre Steinbrück. Ik ga over een kantse praten met Bernd Müller. Nederlandkenner in Duitsland, goedenavond. Goedenavond. En Hanko Jurgens, Duitslandkenner in Nederland, hier bij me in de studio. Meneer Muller, uh, Stijnbruck is voor ons de onbekende kandidaat eigenlijk. Kunt u omschrijven wat het voor man is? Nou, hij is een Noord-Duitser. Dat is gewoon zeer uh, kenmerkend voor hem. Dus hij is heel nuchter, hij is een pragmaticus binnen de SPD. Uh, uh, Vrij aan de rechterkant van de SPD, um, hij, was, uh, uh, hij heeft een lang politiek leven achter de rug. Hij was al minister-president van de Deel Noord- en Westfalen. Hij was de um, minister van Financiën in de grote eurocrisis 2008. Mm -hmm. Dus ook al in een kabinet uh, Merkel als minister. En hij is van de rechtervleugel van de SPD, zegt u? Morgen is dat debat. Verwacht u er wat van? Nou, ik verwacht in eerste instantie een nieuw formaat. Dat is gewoon uh, de, de televisieomroepen in Duitsland hebben gewoon uh, uh, met z'n vieren. Uh, Tegelijkertijd uh, dezelfde uitzending met vier moderatoren en twee kandidaten. Dat is, vind ik wel opmerkelijk, want uh, uh, ik denk dat er zes mensen zijn die zich een beetje moeten profileren tegenover het publiek. En dat is iets zeer opmerkelijks. En dat neemt ook een beetje van de inhoud weg, denk ik. Vier moderatoren, dat is alsof hier Jeroen Pauw en Paul Witteman... en Andries Knevel en Humberto Tan en Thijs van der Brink. Ja, ongeveer. Meneer Jurgens, gaat u kijken? Ja, zeker. Ik, het lijkt mij een heel spannend debat. Vooral omdat Steinbroek nu echt aan de bak moet... Hij, hij moet laten zien dat hij een betere kanselier is. Maar dus wat hij zijn moet... zijn argumenten? Wat, wat kan hij inbrengen probleem. tegen Angela Merkel? Ja, dat vind ik het, het grote probleem. De argumenten uh, van de SPD die zijn vooral uh, sociale gerechtigheid. En misschien ook wel een beetje internationale solidariteit. En ik denk dat dat thema sociale gerechtigheid een heel belangrijk thema is. Uh, maar dat, uh, om het maar even naar Nederland te vertalen... sterk en sociaal eigenlijk uh, beter geweest was. Uh, en uh, dus er wordt heel sterk uh, uh, natuurlijk op uh, de armoede in Duitsland gefocust. Uh, ook een beetje op het NSE-schandaal, sch zeg maar. Het, het uh, maar ik maar denk. Maar ze benadrukken eigenlijk... te weinig de, de kracht van de economie. Het succes van nou, de, de economie, van de, SPD. de hervormingen van de SPD, dat hadden ze moeten doen, vind ik. En dan ook moeten zeggen, dat en dat doen ze wel een beetje, maar ik vind te weinig. Um, uh, Merkel past alleen maar op de winkel en, uh, uh, en, en, en is te weinig veranderingsgezind, wil te weinig investeren. Wij zijn voor eurobonds, uh, wij zijn hiervoor. Ze hadden een alternatieve lijn moeten uh, neerzetten, zodat de kiezer ook echt iets te kiezen heeft. En dat is nu te weinig het geval. Ben Muller, als ik uw bijder inbreng ja. bij elkaar optel... denk ik, hé, hey, wat raar. De SPD heeft iemand van de rechtervleugel als kanselierskandidaat gekozen... maar gaat dan met hele linkse sociale thema's de campagne in? Dat spoort niet helemaal. Nee, maar dat zijn niet hele linkse thema's. Dat zijn gewoon... Uh... Ik vind op dit moment zeer relevante thema's. Het gaat om minimumloon bijvoorbeeld. Dingen die in de rest van Europa gewoon normaal standaard zijn. Uh, die uh, ingevoerd moeten worden volgens de SPD dan. En uh, ik denk dat uh, uh, sociale gerechtigheid uh, niet echt iets is van, van alleen de linkse vleugel van de SPD. Tot nu toe staat de CDU ver voor in de peilingen. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom hebben de Duitsers dat grote vertrouwen in Angela Merkel? Uh, het was ook wel de erg moeilijk. Wie wil het eerst? Oh, meneer Müller, oh, dan komt meneer Jurgens. Meneer Müller? Neem me niet kwalijk aan. Kom. Nee, nee, ja, nee, nee. nee, nee, nee. We schrijven in Nederland altijd door elkaar heen. Zij is, de, zij is de moeder van de natie. En ze, ze uh, is ook niet iemand die flauwe dingen vertelt. Zoals uh, uh, Steinbrück dat aan het begin van zijn campagne ook heeft gedaan en um, zij is uh, iemand die um, ja met zeer rustig optreedt. Dat vinden mensen gewoon. Dat vinden mensen gewoon goed in Duitsland. En uh, zij kan natuurlijk met het argument komen: wij, ondanks alle crisis in Europa staan wij in Duitsland er toch heel goed voor. Mm -hmm. Meneer Juggens, uh, de, de Steinbrück is de man die, las ik, uh, het heeft over klaartekst, duidelijke harde taal. Uh, mevrouw uh, Merkel maakt een wat bedeesde, saaierige uh, indruk. Wa waarom hebben de Duitsers dat toch liever? Ja, dat is dat vertrouwen wat ze graag willen. En wat, wat Merkel ook bij uitstek weet uit te dragen. En uh, niet alleen in Duitsland zelf, maar natuurlijk ook naar buiten toe. En zij heeft een, een beeld van Duitsland neer weten te zetten in Europa en in de, in de wereld. Wat veel Duitsers uh, prettig vinden. En wat ik ook heel belangrijk vind is dat Merkel in staat is om direct de kiezer aan te spreken. Dus uh, ze gaat bijvoorbeeld naar een bijeenkomst van de beur daar en laat zich daar interviewen. En heeft haar een heel verhaal over dat zwijgen een heel belangrijke deugd is. En uh, daar heeft ze de, de, de, het publiek erg op de hand. En uh, dat, heeft ook, dat zegt ook veel over haar zelf. Uh, dus de critici zijn vaak erg kritisch... maar uh, de Duitse bevolking vindt het heel prettig. Laten we even vooruitkijken op het bad vanmorgen. Meneer Müller, waar moet Steinbrück voor uitkijken? Wat is gevaarlijk aan Merkel bij zo'n debat? Nou, Volgens mij kan hij haar moeilijk vatten... Dus zij heeft geen haken en oogjes waar hij in kan prikken en waar hij haar uh, uh, uh, uh, uh, uit de hoek kan, kan halen. Ik denk dat Merkel hoeft eigenlijk niks te zeggen. En dat, ik denk ook dat, dat, dat, uh, dat ze heel weinig inhoudelijk uh, zou, uh, uh, zou uh, poneren. Dat, dat moet allemaal Steinbroek doen. Steinbroek is degene. De aanvaller. Hij is de aanvaller en hij is ook degene die moet zeggen... nou, ik heb een alternatieve. In, in principe wat Hanko Joris ook al gezegd heeft. Hij moet eigenlijk... Uh, het bewijs voeren dat hij een beter politiek zou kunnen maken. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld in zo'n debat. En meneer Juggens, waar moet Angela Merkel morgen voor uitkijken bij Steinbroek? Nou, zij moet zich natuurlijk niet uh, al te veel laten uitdagen. Dat zal ze niet doen. Ze zal waarschijnlijk uitgebreid vertellen over haar successen... Uh, het beleid, de economie, de werkgelegenheid enzovoort. En, en afwachten wat Steinbroek doet. En vooral rustig blijven. Morgenavond, urenlang heb ik begrepen. We gaan kijken. Anderhalf uur. We gaan met z'n allen kijken. Bernd Müller in Duitsland en Hanke Jurgens en ikzelf hier in Nederland. Hartelijk dank, heren. Graag gedaan. En terug naar uh, de muziek van Manuscripta, naar de opening van het boekenjaar. We gaan straks naar een lied luisteren dat geschreven is... door de Britse toneelschrijver Noel Coward, een jeugdheld van schrijver Arthur Chapin. Dag, meneer Chapin. Goedenavond, hallo. Van u uh, verschijnt in oktober het boek De Man van Je Leven... Waarom is Noel Coward zo'n held voor u? Uh, nou, toen ik jong was, verwonderde ik dat hij alles kon. Hè. Hij acteerde, hij zong, hij maakte uh, muziek, hij maakte de teksten. Uh... Ik had op, uh, ook als, als cabaretier, nog even echt een man die alles kon. Uh, een aantal boeken geschreven. En uh, Ik uh, heb een boek geschreven, nu de man van je leven. Een boek wat heel anders is dan de vorige boeken. Uh, wat luchtiger, een komedie. Dat is in ieder geval de opzet met een donkere ondertoon. Uh, uh, ik heb vaak een coward gedacht, omdat hij ook uh, op die manier soms werkte. We hebben op die muziek geluisterd uh, af en toe, terwijl ik aan het schrijven was... Uh, uh, ik, ik vind het mooi. Het, het, het inspireert me. Het is muziek uit de jaren 30, maar uh, ik heb nu een nummer gekozen, uh, geïnterpreteerd door Sting, dus manchtig ja, ja, sling. En uh, ja, het doet me wel wat. Is dat ook een beetje een held van nu, Sting? Uh, nou, ja, eigenlijk uh, vroeger niet zo. Dat, dat is het is hem een beetje aan me voorbij gegaan toen hij op zijn hoogtepunt was. Uh, maar op laterleefder heb ik het leren waarderen, ja. Hoe heet het nummer dat Sting gaat zingen? Van... I'll see you again. Now don't be afraid, I'll betray you And destroy all the plans you have made But even your schemes must leave room for my dreams So when all I owe to you is paid I'll still have something of my own A little prize that's mine alone I'll follow my secret heart my whole life through I'll keep all my dreams apart till one what stars may feel McCartney en de Patch Boys en Marian Faithful. allemaal Robbie Williams' nummers van Noel Coward. ten gehoor brengen. 20th Century Blues en het boek van Arthur Japan... dat binnenkort verschijnt, heet De Man van Je Leven. U heeft uh, van de week vast allemaal gehoord. De politieke talenten die het afgelopen jaren door... met het oog op morgen door onze Haagse redactie ontdekt zijn. Het oog volgt hun acht maanden lang, maar deze week zwaaien we ze uit. Stientje van Veldhoven... Pieter Oskambasser, Henk Nijboer en Arnold Merkies. En vanavond de laatste in de rij. Welkom aan Mark Verheijen van de VVD. Hallo. Ja, we moeten het even over Syrië hebben, denk ik. Want er is nu een rare situatie ontstaan. Frankrijk die in zijn eentje door wil gaan tegen president Assad. En verder aarzelt iedereen een beetje. Ja, het is een ingewikkelde situatie. Ook omdat er natuurlijk ook met de VN-veiligheidsraad nog geen. Um, dat spoor is eigenlijk nog niet doorlopen. Uh, daar hechten wij wel aan. Um, en uh, ja, het is de komende tijd kijken wat er gaat gebeuren. Het zou zeer betreurenswaardig zijn als het VN-spoor niet uiteindelijk doorlopen wordt. Maar um, ook zonder de VN-veiligheidsraad kan er een reden zijn dat het legitiem is om in te grijpen. Ja, maar nee, moet niemand echt, durft meer kennelijk. Nee, en dan moet er in ieder geval ook de Nederlandse positie is. Dan moet er wel echt geloofwaardig, overtuigend bewijs zijn. Heeft u dat uh, ooit gedacht, president Hollande van Frankrijk... als de meest vervente verdediger van het Vrije Westen? Ja, maar ook hij heeft natuurlijk nog geen uh, stappen echt gezet. Daar is ook nu het gesprek gaande van uh, dat er um, uh, parlementaire goedkeuring moet komen. Dus ook daar is natuurlijk nog geen besluit geen genomen. Geen race. Dus we uh, wonen nog spannende dagen. Eind augustus is, is altijd uh, tijd dat de Tweede Kamerfracties... hun uh, brainstorms en hun weekends houden. Nou, we hebben allemaal kunnen volgen dat de PvdA in Friesland zat. Waar zat de VVD? Uh, de VVD zat in Twente de afgelopen dagen. Hoe was het daar? Uh, uh, dan zeggen we altijd, de sfeer was goed, maar uh, dat was ook echt zo. Uh, de sfeer was goed, we hebben echt zin in het nieuwe Net politieke seizoen. Net bij de VVD, zeg maar. Uh, daar lees ik genuanceerde berichten over, maar uh, daar ben ik niet bij geweest. Ik ben bij de VVD geweest. Um, wat, we, wat ons te doen staat de komend jaar is niet makkelijk, dat weten we. Um, maar we zijn wel van overtuigd dat het nodig is, dat alles afwegend ook het juiste pad belopen. Um, dus we hebben er ook echt zin in. U klinkt voor uw doen een beetje aan de schorre kant. Vlak ja. me op, was, was het laat vannacht? Um, uh, laat ik zeggen dat mijn stem uh, het zwaar heeft, ja. <laughs> het is altijd gezellig bij de VVD, zeggen we maar. dan. We gaan even luisteren naar een uh, compilatie van, uh, van uitspraken van u en over u... in dit afgelopen jaar, meneer Verheer. Mark Verheyen, woordvoerder Europa van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ze dus gebruiken veel potloden, denk ik, in Brussel, maar niet voor 11 miljard. Ik ben een model. You know what I mean. En ik doe mijn little turn on the catwalk. Poeh, um, een prijsdier. Um, een, een mooie kwalificatie. Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik stel me zoiets voor dat je op de kermis bent of iets dergelijks. Maar um, dan uh, steek ik hem gewoon in mijn zak. Het belangrijkste is, is dat we op korte en middellange termijn met de PvdA samen precies weten wat we moeten doen in het Nederlands belang om uh, de Nederlandse welvaart te beschermen. Model, you know ja, dat smaakt echt naar meer. Ik voel daar ook wel een hele grote opgave om dat beleid ook in Nederland proberen uit te dragen, aan te kaarten waar het misgaat. Maar ook te benadrukken waarom het wel belangrijk is dat we lid zijn van Europa, dat we lid zijn van de Europese Unie, dat we die euro hebben. Ik denk dat er twee zaken zijn die mij geschikt zouden kunnen maken daarvoor. Enerzijds, ik kent de partij heel goed. En twee, ik probeer ook naar buiten toe altijd uh, heldere taal uit te spreken. Over een jaar hoop ik dat ik uh, gezaghebbend ben op mijn portefeuille. Ik zie niet echt veel gelijkenis uh, tussen ons beiden, waar het niet dat we allebei optimistisch zijn, dat we enorm geloven in, uh, in ook de kracht van Nederland. Dus dat optimisme, dat delen we. Uh, verder zie ik weinig gelijkenis, uh, waar het niet dat we allebei vrijgezel zijn. Misschien zit daar nog een gelijkenis in. De opkomst van Mark van Heij. Eh, van Heij. Uh, Mark Rutte is bij mij weten nog steeds vrij gezellig. U ook? Uh, ik ook, ja. Die gelijkenis is gebleven. Ja, dat... Wat me opviel bij deze compilatie is een enorm zelfbewustzijn op het ijdele af. van Ik ga dit en ik ga dat en ik, ik ga het standpunt in Europa op de kaart zetten. Bent u zo zelfbewust? Um, nee, maar wel overtuigd van een aantal dingen die uh, ons, die de VVD, te doen staan. Um, maar ook u te doen staan. En die mij te doen staan. En... Um, ook wel natuurlijk bewust van de opgave die we hebben, maar ook wel zelfvertrouwen dat ik denk dat uh, het verhaal dat wij als VVD hebben, dat dat gehoord mag worden, moet worden, uh, en dat we daar iets mee moeten doen. We zitten in een unieke situatie als VVD, we zijn echt ver weg de grootste, we hebben belangrijke posities de premier, en uh, ik heb altijd gezegd het gaat er niet om dat je het bent, het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet, en het geldt ook voor de positie waar ik op zit, uh, die portefeuille, het gaat niet om dat je echt voor hebt. Hoeveel drank was het? <laughs> nou, de, de, of gezongen vannacht? De, de, volgens mij hebben we nog een liedje gezongen vannacht. <laughs> ja, maar. U was uh, een beetje de VVD-koning in Noord-Limburg. En dan word je lid van een hele grote fractie van 41 mensen. Ja. Hoe hard moet je dan vechten om op te vallen? Nou, dat was voor mij het wel het spannendste. Ik was uh, zeven jaar bestuurder, gedeputeerde in Limburg, uh, wethouder. Um, een hele andere baan. En dan als Kamerlid wel even spannend van... vind je daar je rol, je positie? Uh, vind ik het leuk? Um, en na een jaar kan ik echt zeggen, ik vind het echt leuk. Uh, het team is uh, goed. Gewoon die VVD-fractie is echt een, uh, een prettige club. Um, en ik denk ook, en dat is toch wat ons motiveert... ik denk ook gewoon dat je wat kunt veranderen... dat je wat kunt betekenen. We zijn geen stemvee, we zijn geen uh, klapvee. We kunnen... We dat is misschien ook een verschil met de PvdA-fractie? Um, ik, nogmaals, ik zit er niet bij bij de PvdA-fractie. Maar ik kan wat dat je niet zo al in de Telegraaf leest... Nee, maar ik zie ook PvdA-fractieleden die echt iets veranderen... die echt iets kunnen betekenen in die Kamer. Als ze goede ideeën hebben, um, het proces goed vormgeven in die Kamer... zie ik ook PvdA-fractieleden die zeer effectief zijn... waar wij bij op moeten blijven voortdurend. En dat is ook goed. Um, maar dat zie ik bij de VVD ook. En uh, dat valt mij helemaal niet tegen wat je ook als individu kunt betekenen. Wat was uw... Uh... Dieptepunt dit jaar? Wat was het moment? Het moment dat u dacht, dit moet ik beter doen? Um, op, op enig moment, als je dan uh, na een paar maanden... bijvoorbeeld in de europa portefeuille terugkijkt... zie je heel vaak dat um, de negatieve punten er zeer uitgelicht worden. Wat wij verkeerd vinden in Europa, wat we uh, minder willen of slecht vinden... Um, aan mij is de opdracht wel om voortdurend ook te vertellen... waarom het wel belangrijk is dat um, we in Europa, in de Europese Unie blijven... dat Europa ook blijft bestaan. Dat we deze moeilijke test, deze economische crisis als Europa doorstaan. Um, en dat verhaal is wel belangrijk om ook te blijven vertellen. Naast alles wat er mis is in Brussel en wat we ook terecht aankaarten. Maar wat was het moment dat u zelf dacht van dit had ik beter moeten doen? Um, nou, er zijn een aantal... Um, uh, uh, Debatten waar je achteraf terugkijkt en zegt. Van nou, daar had ik net iets scherper moeten zijn, had ik even bij mezelf, bij mijn eigen lijn moeten blijven. Ik heb heel vaak debatten met uh, Alexander Pechtel oh, bijvoorbeeld. Ja, die is heel snel. En die is heel scherp. Daar word je zelf ook scherper van, beter van. Um, maar af en toe denk je ook achteraf van. Oh, tje heb ik mij weer. Um Kijk, ik heb zo even geen voorbeeld bij de hand, maar uh, dan denk je van... oh jee, was hij me even iets te snel af. Uh, maar hij heeft een veel makkelijker standpunt. Alles wat er uit Brussel komt, zegt hij, halleluja. We hebben een genuanceerder standpunt, volgens mij iets realistischer. Um, maar dat maakt het in een debat vaak ingewikkelder onze positie. En wat was uw grote moment van triomf? Um, nou een aantal momenten waar je echt um, iets kon bereiken. Um, we hebben een debat gevoerd over de Benelux, over de toekomst. Nou, het kabinet vond het niet leuk dat we daaraan gingen tornen... aan het Benelux-parlement. Er uh, kwam wel een kamermeerderheid voor. Heel krap, maar er kwam een kamermeerderheid voor. We hebben bijvoorbeeld uh, het idee van Europa om naar sociaal Europa te gaan. Hebben we um, effectief uh, de nek omgedraaid. Want dat is volgens mij onnodig, onbetaalbaar, um, uh, onmogelijk. Uh, en dat zijn... Toch inhoudelijk belangrijke successen, denk ik. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Dan blijf u volgen. En uh, welk liedje hebben jullie gezongen op het fractieweekend? Um, er was een fractie dat vannacht achter de piano zat... en uh, volgens mij hebben we gewoon een potpourri van van alles verzongen. Wie was het fractielid dat zo goed piano kon spelen? Uh, zo goed niet, maar ik was het zelf. <laughs> <laughs> Dank voor uw komst. Graag gedaan. Mark Vrij. Geen schrijver, maar tekenaar, is Theo van der Bogart. En hij is op uh, dit moment bezig, hij is, maakt onder meer de beroemde chef van strips En hij is op dit moment bezig de songteksten van Bob Dylan te verstrippen, zoals dat heet. Goedenavond, meneer Van der Bogart. Goedenavond. Ja, ja, lenen die teksten van Dylan zich er, ervoor om te visualiseren? Ik vind ze altijd zo onbegrijpelijk en ingewikkeld. Oh, ingewikkeld zelfs. Uh, nou ja, mij heeft het altijd mijn hele leven heel veel beelden uh, in mijn kop geschoteld. Om het maar met schipperstermen te uh, zeggen. En uh, een paar jaar geleden, ik zong al lang. Uh, in mijn jeugd ook al. Met uh, mijn jeugdvriend Jacob Klaassen op de piano. Mm -hmm. Die helemaal is doorgegaan in de muziek. En uh, uh, uh, ik, uh, een paar jaar geleden ging ik optreden met die songs. En toen dacht ik, nou ja, ik, ik hou zo van het totaaltheater. Van uh, wat, wat uh, naastreefde. En uh, je bent als tekenaar altijd jaloers op iets wat zich in de tijd afspeelt. Een tekening zie kun je altijd het uh, potje nemen, gewoon uh, direct is het totaal, maar bij muziek heb je altijd maar te af te wachten wat zich in de tijd afspeelt. Luistert, luistert u ook naar muziek tijdens het tekenen? Ja, dat is echt... Uh, ja, dat en altijd al... Dylan? Nee, nee, nee, dat is van ik heb, uh, zoals net al even voorbij komt, de hele Wagner-tijd gehad. Yeah. En, uh, heel vroeger, uh, Frank Zappa-tijd. Uh, dat, dat gaat maar door allemaal. Um, maar die, de, de, deze song is dus uh, eigenlijk opgekomen omdat ik. Uh, in het boek wat er nu gaat uitkomen heb ik. Uh, en, uh, wat verzekerd? Dus, uh, ja, wat. wat uh, nee, dit, dit staat er niet in. Maar. Daar is net... Welk nummer is het? Ik word uh, benieuwd. Uh, uh, Lonesome Day Blues heet We het. draaien hem. Oké. Okay. Die klinkt pas voor Bob Dylan en Lonesome Day Blues. En het boek van Theo van der Boogaard heet Bob Dylan Illustrated. Het is vijf voor twaalf. En de herfst zit eraan te komen. En dus ook weer de paartijd voor de hert in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het mannetjesedelhert maakt dan een nogal merkwaardig geluid. En dat heet Burlen. Boswachter bij de Hoge Veluwe Henk Rüsseler. Een hele goede avond. Goedenavond, meneer Van Wezel. Morgen staat namelijk voor het eerst in Nederland... het Open Nationaal Kampioenschap beurlen op het programma. Weet u wie de deelnemers zijn? Uh, nee, om u eerlijk te zeggen heb ik de lijst nog niet gezien. Uh, maar wij hebben in ieder geval twintig deelnemers. En uh, de jongste deelnemer is een jongen van negen jaar. En dat is natuurlijk ook wel erg leuk. Of die het kan. Ik ben heel benieuwd. Wat voor geluid maakt dat mannetjes edelhert eigenlijk in de paartijd? Uh, nou ja, dat is zeg maar een beetje te vergelijken... tussen het brullen van een stier of het loeien van een stier... Ja. en het brullen van een leeuw in. En uh, nou, ik kan het wel even proberen na te ja, kopen. Nou, ik straf. heb het in de afgelopen weken verschillende keren moeten doen. Maar het is ben wat laat op de avond, maar ik ga het toch proberen. Ja? Daar komt-ie. Ah! Nou, en dan moet u voorstellen dat dit echt nog veel harder gaat, want dat mm. burlen, die bronsroep van die edelherten, die kun je echt over kilometers afstand horen. En nou ja, de komende maand uh, uh, kunnen mensen dus ook in, uh, in de Hoge Veluwe natuurlijk die herten zien en horen. We gaan even kijken hoe goed u het ervan heeft afgebracht, want ja. we hebben ook een fragment van een echt edelhert. <tied> Ter vergelijking, doe het nog een keer. Ik vind het uh, behoorlijk in de buurt komen. Ja, dat dacht ik, zo laat op de avond. Mag je er eigenlijk hulpmiddelen bij gebruiken? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat zomaar kan. Uh, je mag er hulpmiddelen bij gebruiken. Heb ik nu net ook gedaan. Want je moet toch proberen om een beetje een klankkast te maken. En mijn ja. voorstellen, zo'n hert van 200 kilo heeft natuurlijk een veel grotere strot... Dan wij. En uh, nou ja, daar komt nogal een geluid uit. En wat voor hulpmiddelen helpen dan? Uh, je kunt een lampenglas gebruiken, je kunt een koker gebruiken, uh, een horen. Dat kan net van alles. Wie gaat beoordelen wie het beste mannelijke edelhert uh, benadert morgen? Nou, we hebben een heel divers gezelschap. Uh, dat is de heer Maarten Koningsbergen, die is operazanger. En de heer Kees Westerman, dat is een longhaarts. En Ati Luitse, hoofdredacteur van Seasons. En natuurlijk een collega, jachtopzichter van het Nationale Park. Dat Klinkt overvenen. uitstekend allemaal. Een mooie dag morgen, Henk Rüsseler. Heel erg bedankt. En bedankt voor het voordoen. Dit was Fijne het ook. Fijne avond. Fijne avond. Dag, morgen de zit deus. hier John Jans van Gade. Goedendacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Was ik nog zou zeggen had, dauert een sigaretten een laatste glas im steen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 Een op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten, ga naar wakkerdier.nl. Dit is Radio 1.